Hela hola, hela hola, hela hola hey. Laat ons bloemjes plukken, want daar is toch niks bij Ja, hela hola, hela hola, hela hola hey. Wees Meisje weet je dat, ik zo dan ga met je vrij Ja, hela hola, hela hola, hela hola hei Laat ons bloemjes plukken, want daar is toch niks bij Was op een mooie morgen toen ik haar tegenkwam, ze keek me in mijn ogen. Ik stond in vuur en vlam. En zonder iets te zeggen ging zij aan mij voorbij. Maar ik wou wel wat zuigen, ze hoorde toen van mij. Ja, hela ja. hola hola. Daar is toch niks bij, ja, hela hola, hela hola, hela hola, hey Meisje weet je dan, ik zo dan ga met je mee, ja, hela hola, hela hola, hela hola, hey Laat ons broekjes plukken, want daar is toch niks bij Ze is niet erg verlegen, dat weet ik al heel lang ze doet steeds vastberaden, toch maakt een kus haar bang. Hoe moet ik het versieren, dat ik haar kussen kan? Wat moet ik toch beginnen, ik krijg er nog wat van. Ja, hela, hola. Heela hola, heela hola, heela hola he Meisje weet je dat ik zo dol graag met je ben Ja, heela hola, heela hola, heela hola he Laat ons bloemjes plukken